7 Uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De rechtbank in München heeft in het neonatieproces alle wrakingsverzoeken van de verdediging afgewezen. Twee van de vijf verdachten beschuldigden de rechtbank van partijdigheid, maar daar is volgens de Wrakingskamer geen sprake van. Hoofdverdachte Beate Tjepe klaagde over de rechtbankvoorzitter. Ze vindt het niet eerlijk dat haar advocaten bij het betreden van de rechtbank worden gefouilleerd, terwijl openbaar aanklagers en de rechters ongehinderd mogen doorlopen. Een medeverdachte had klachten ingediend tegen drie rechters. De twee vermiste broers uit Zeist zijn nog altijd spoorloos. Even leek het erop dat er een spoor was toen iemand bij de politie meldde... dat ergens in het bos bij Doorn grond was omgewoeld. Maar er bleek geen verband te zijn met de vermissingszaak. De politie heeft na een oproep tientallen video's gekregen... waarop mogelijk de auto van de vader staat. Mogelijk is erop te zien of de broertjes maandagnacht... nog bij hun vader in de auto zaten... vlak voordat hij in Doorn zelfmoord pleegde. In Düsseldorf zitten twee Nederlanders al 2,5 maand vast... vanwege mogelijke betrokkenheid bij een grote bankroof... met gehekte creditcards. Volgens de Duitse politie werden de vrouw van 56 en haar 34-jarige zoon... in februari betrapt toen ze geld uit de muur haalden met valse passen. Ze zouden 170.000 euro hebben opgenomen... met creditcards van een bank uit Oman. Op een oldtimer-evenement in Wiekel in Friesland... zijn vier mensen gewond geraakt... Dat gebeurde toen een MG uit 1938 een feesttent binnenreed. Het gaspedaal zou zijn blijven hangen. De oldtimer reed dwars door de tent, ramde een aantal tafeltjes... en kwam aan het eind van de tent tot stilstand. Drie gewonden zaten in de tent, de ander was de bijrijder in de MG. Twee gewonden zijn er slecht aan toe. De chauffeur van de oldtimer is verhoord. Het weer, vanavond kan in het oosten nog wat regen vallen...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 Met boeken. Wim Brands. Ja, welkom. Vanavond heb ik te gast Theo Kars. En ik ga met Theo Kars praten naar aanleiding van zijn Memoires van een Slecht Mens, deel 2. En deel 2 bestrijkt de periode 1965 19 91. Theo Kars, de schrijver van onder meer De Vervalses, De Verleider, De Geisha... Avontuur op Ibiza, vertaler van Casanova. En natuurlijk uh, ook bekend, daar gaat het in Memoires van een slecht mens over... bekend als een van de weinige Nederlandse schrijvers die zeer succesvol... Uh, het was de PTT, in jouw geval, uh, oplichten ja. voor een enorm bedrag... Daarvoor dan ook geruime tijd de gevangenis in moest. De gevangenis die je vervolgens toen dat kon weer niet wilde verlaten. Dat beschrijf je allemaal in memoires van een slecht mensen. Dat zal dus ook allemaal ter sprake komen. Maar eerst iets anders. Want daar schrijf je ook over uh, in dit boek. Je bent inmiddels 73. Hè? Ja. En het is al niet... Zo lang geleden dat we de roze strippenkaart uh, uh, hadden. En als jij dan met je roze strippenkaart uh, de tram in wilde, dan dachten ze dat je uh, uh, uh, de, tra de tramconducteur wilde bescholen meten. Ja, ja. ja. Uh, dus ook was een, aan mij gevraagd: studeerde ze nog? Want studenten hadden ook een roze, een roze kaart. Want je ziet er, dat is onmiskenbaar het geval. Dat valt trouwens op onze webcam ook gewoon nog eens een keer te controleren, ook een stuk jonger uit dan 73. En dat komt, en dat beschrijf je in deel 2 van je meerwaarden ook. Er is een periode in je leven dat je opeens een, hoe zeg je dat, preoccupatie met je gezondheid kreeg. Nou, ik werd gedwongen me in de gezondheid van iemand anders uh, te verdiepen. En daardoor ging ik onwillekeurig ook aan mijn eigen gezondheid denken. En toen merkte ik dat, uh, dat er heel veel zaken zijn die je kunt doen om, om lang in goede gezondheid te verkeren en ook lang te leven. Die iemand anders, dat was een vrouw met wie je ja. samenwoonde. Waarom moest je, je in haar gezondheid uh, verdiepen? Nou, ze, ze, uh, ze was schizofreen en, en uh, ge, raakte in psychose. En ik verwonderde me toen over dat als ze dan middelen daartegen kreeg... dat een paar kleine pilletjes de, die hele gedachtenwereld veranderden. En toen begreep ik dat er, er moest iets chemisch in de hersenen moest zijn... Wat, wat niet in orde was. En dus, dus uh, uh, dat je niet met psychoanalyse uh, uh, psychoses kunt wegpraten. Had je sowieso enig vertrouwen in de psychoanalyse of de psychotherapie of niet? Nee, nou, ik wist er, ik wist er heel weinig vanaf. En ik dacht, nou ja, het zal wel als iemand uh, onverwerkte jeugdtrauma's heeft... Uh, dat hij daardoor uh, psychotisch kan worden. Maar toen ik me dus echt in verdiepte dacht ik, nee, dat klopt helemaal niet. Je hebt dat is 17 jaar volgens mij hè, dat je met, met die vrouw hebt. Nee, nou alles bij elkaar, 15 jaar. 15 jaar. Maar dat moet af en toe ook hels zijn geweest. Dat was niet leuk, nee. Want wat gebeurde er dan? Nou, kijk, ik ben. Ik, ik kan je alles vragen, want je schrijft er ook schrifteloos ja, ja. over. Kijk, ik, ik probeer altijd zo, zo redelijk mogelijk te leven, mijn verstand te gebruiken bij alles. Nou, het is dus een nachtmerrie, als je, als je zo denkt, als je dan met iemand wordt geconfronteerd die alle reden kwijtraakt. Dus daar kun je ook niet mee praten. Dat snap ik. Dus dat hangt alles op. Maar wat doe je dan in jouw geval? Nou, in, in, toen ik me langzaam begon te realiseren wat er met aan de hand was... toen probeerde ik nog veel te praten, maar dat had geen enkele zin. Dat, dat maakte het alleen maar erger. En uh, nou, zij is verschillende malen uh, ja, opgenomen geweest. En, en met onder dwang. En, uh, en toen ben ik me gaan verdiepen in, in, de, in de fysieke kant van, van, van, van waanzin. En ontdekte je dus dat... En daar heb je zelf dus ook profijt van gehad. Als je door bepaald voedsel, door pillen... Ja, kijk, uh, die, die, die, die, die schietse verliefd van haar. Die op, op zichzelf denk ik dat die uh, ja, het zat ook in haar familie, dus er zat een erfelijke, een genetische factor in. Maar die, aanvallen, die psychotische aanvallen die werden wel verhevigd... toen werd ze bijvoorbeeld uh, allergisch was voor uh, bepaalde schimmels. En als je nou bedenkt dat dat uh, stammen in Mexico uh, uh, paddenstoelen uh, slikken... Nou, om, om in een soort psychose te komen, want dat is het eigenlijk... Dan, uh, dan kun je dat ook beter voorstellen, dat dat bij, uh, bij mensen die psychotisch worden vaak een oorzaak van, uh, schimmels een oorzaak van, uh, of een aanleiding voor een psychotische aanval zijn. En wat ben jij gaan eten en, en, en gaan, gaan gebruiken? Want nogmaals, zo begonnen we, je stapt die tramp in en ze zeggen ja maar hallo, uh, je, je bent helemaal niet. Nou dat is helemaal niet zo opzienbarend. Ik, uh, ja, ik ontdekte dat het wat voor belangend was dat je, dat je veel proteïne at. En, en, en, en weinig, weinig zetmeel en, en, en, en suiker. En uh, ja, daarnaast uh, wat, wat je met bepaalde vitamines uh, kon, kon doen... Om, om je conditie te verbeteren. Het is niet zo dat je uh, op die manier bent gaan eten... en vitamines bent gaan gebruiken omdat je als de dood voor de dood was. Oh nee, ik ben als de dood voor... Voor, voor invalide worden. En afhankelijk van anderen worden. Ja, doodgaan dood, dood op zichzelf is niet erg. Ja, pijnlijk doodgaan, dat lijkt me afschuwelijk. En afhankelijk worden van anderen? Maar als iemand anders nou gewoon echt liefdevol voor je zorgt? Ja, maar dat, dat, als je dan van die ander houdt, dan wil je dat die ander toch niet aandoen? Nou, nu zitten we meteen midden in, in ja. je denkwereld. En ook midden in een boekje dat je hebt gemaakt. Praktisch verstand. Dus overigens wordt er herdrukt, ooit, ooit ook bejubeld. Als je van iemand houdt, zeg je, dan wil je dat die ander niet aandoen. Waarom niet? Dat lijkt me een kenmerk van, van, van liefde. Als je van iemand houdt en wil je dat die ander het zo prettig mogelijk geeft, dan ga je toch niet die ander opzalen met jouw ongemakken. En waar ligt voor jou de, de, de grens? Waar begint het ongemak? Nou, bij afhankelijkheid. Als ik niet meer voor mezelf kan zorgen niet meer volledig voor mezelf kan zorgen, dan vind ik dat... dan begint het. Ja, laten we dan ook meteen, dat lijkt heel associatief... maar in dit verband heel, heel nuttig, naar, naar het einde van je, van je boek gaan... en dan gaan we daarna weer helemaal terug naar je, naar, okay. naar, naar je jeugd. Want we hebben tenslotte een, een, een, een, een uur. Je beschrijft in memoires van een slecht mens... Het, het, het, het, de tweede deelperiode, 65, 91 ook, uh, hoe je... Wilt gaan, gaan, gaan sterven. Want je derde deel. dat verschijnt pas na je dood. Ja. Leg uit. Nou, het lijkt me heerlijk om. om plezierig te sterven. Waarom zou een dood vervelend moeten zijn? Als je dat goed organiseert. dan, dan moet het volgens mij. Een, een prettige ervaring zijn. Je wilt uit het leven stappen. Nou, dat doe je dan kalm. omringd door. De, door de goede vrienden of geliefden. En uh, de, de dan praat je ermee en dan zak je weg. Maar jij wilde ook je laatste woorden toch opnemen? Ja, dus <laughs> terwijl ik weg zou, ik hoop ik ook nog wat te, wat te staan. Ik hoop dat dat dan uh, uh, uh, goed verstaanbaar is en, en, en zinnig. En uh, ja, dat moet er maar als een soort uh, aanhangsel... Uh, in, in, bij de derde deel van die memoirs worden opgenomen. Maar ik zou dus graag nog op de dag dat ik besluit om te gaan sterven... om dan... Uh, uh, nog even beschrijven wat ik denk, hoe ik, wat ik voel. Heb je ook een soort ideale dag in gedachten dan, of niet? Nee, nee. Nee. Dat niet. Nee. En wat... ik, ik, ik schiet te lachen. Ja? Ik, ik ken iemand die is, die is licht autistisch. <laughs> Daar speel ik tennis mee. En die had, dat, die had gehoord... <laughs> Dat ik zo, zo moeder pleeg. plegen. Die vroeg: Mag ik erbij zijn? <laughs> ik vond het sensationeel. Ik zei: Ja, je mag erbij zijn. En die mag er ook bij zijn. Ja. Ja? Ja. En je speelt elke dag tennis, toch? Bijna elke dag, ja. Hey, maar even nog over, dat, over, over die memoires. Die, dat derde deel. Dat moet na je dood verschijnen. Want zeg je, dat kan. Dat kan hè, er zijn er nu twee verschenen. Het de derde kan niet, want daar ga ik nog een aantal dingen in opschrijven. Die kunnen het uh, daglicht niet verdragen. Dat ook, ja. Ik bedoel, kijk, je leven is pas echt af. op het ogenblik dat je je laatste adem uitblaast. Dus ik, heb, ik wil zo lang mogelijk dat leven beschrijven. Dat is één reden. En een andere reden is dat ik. Uh, uh, Allee, iets wederrechtelijks wat ik heb uitgehaald... dat ik dat niet uh, ga publiceren terwijl ik nog leef. Want dan, dan uh, kan ik daardoor nog, nog moeite last uh, lasten ondervinden. We gaan straks praten ook over de tijd dat je in de gevangenis uh, hebt, hebt gezeten. Maar even... Uh, ik ben ook natuurlijk uh, sensatiebelust, zoals alle, alle, alle mensen. Ben jij eigenlijk sensatiebelust? Nou ja... Um... Wat ik sensationeel vind wat, mij, wat ik opwindend vind... is merkwaardige gedragingen van mensen. Zoals? Nou, ik, ik, ik, ik, ik heb bijvoorbeeld een keer gekeken naar de, de, de, de, de, iemand... die die uit een zie op zich liet plegen, hoe, hoe hij dat onderging. Nou, Dat vond ik zeer, zeer opwindend. Wat vond je daar opwindend aan? Nou, want ik dacht, nou, dus zo, zo zou ik ook wel willen sterven. Dat lijkt me heel prettig. Ja. Maar je kunt niet dit, dat derde deel publiceren, zeg maar, uh, nu, tijdens je leven. Want er staan wederrechtelijke handelingen in. En is het zo dat als ze als we daarvan uh, weet zouden hebben... Als de, ze zouden weten wat het is, zou ik daar last lastig... Door, door, maar dan zou je ook weer, wederom de gevangenis in kunnen gaan... Dat wist ik niet. Ze hebben het maar steeds meer over de uh, thuisdetentie met een, uh, met een enkel band. Daar moet ik, moet ik niet aan denken. Lijkt me verschuwelijk. Zou je dat niet kunnen? Ja, ik, het ik, lijkt ik me nou zo... juist dat jij dat nou wel zou kunnen. Gewoon dan nee, want je, want, want je kan, kan je huis dan niet verlaten. Je kan allerlei dingen niet doen. Nee, dus dat moeten we dan Dan, dan, hou, maar. Ik in, dan hou ik meer van eerlijke vrijheidsberoving. Ja, dus als je in een cel zit, klaar. Laten we even teruggaan helemaal, want dat zei ik ook al, naar het begin van je leven. Je komt uit een heel uh, uh, gelovig milieu. Ja, uh, Hoe gelovig? Nou, het, het zegt iets als ik zeg tot welke kerkrichting ze behoorden. Dat was uh, vrijgemaakt, gereformeerd, onderhouden de artikel 31 van de Dordtse kerkordening. Nou, dan begrijp je als redelijk denkend mens wel dat dat... Uh, uh, heel streng uh, religieus milieu was. Wat mocht jij thuis allemaal niet? Nou, uh, sport op zondag mocht sowieso niet. Uh, maar uh, ook niet naar het toneel, want zijn mijn vader mensen die op toneel staan, die doen zichzelf anders voor dan ze zijn. Dus liegen ze. En hoe vaak ging je naar de kerk op zondag? Een verplicht twee keer. Kun je je eerste daad van verzet uh, uh, herinneren? Of dat je dacht: van ja, maar hier wil ik niet, hier wil ik niet, hier wil ik niet meer bij horen. Nee, dus ik weet niet mijn eerste daad van verzet meer. Ik, ik weet alleen dat ik als, als, als, als, als jongen van tien. als verschrikkelijk verveelde. Tijdens al die ja, verplichte plechtigheden waar ik aan moest meedoen. En wanneer heb je je losgemaakt? Ik heb me nou, geestelijk losgemaakt toen, eigenlijk, toen ik een jaar of vijftien, zestien was. En ik heb me feitelijk losgemaakt toen ik uh, uh, eindexamen gymnasium had gedaan. Toen dus was ik, oh, 19. Toen ben je het huis uit, uh, ja. uitgegaan. En, en hoe, was je, hoe was je band met je ouders? Ja, ik kan het eigenlijk geen band noemen. <laughs> het was... Het, uh, ik zag, ik zag hen als uh, degene die mij uh, 18 jaar gevangen hadden gehouden. Had je wel eens een intiem gesprek met ze? Nee. Nooit? Nee. Achtte je ze zo hoog, zoals dat heet? Nee, ik had. Ik, had, ik verfoeide mijn moeder. Daar had ik echt een regelrechte hekel aan. vond ik uh, gemeen en vals. En ik, ik had geen achting voor mijn vader, omdat, hij, omdat ik hem heel laf vond. Waarom, wat wat maakte je moeder gemeen en vals? Um, nou, ze was, ze was heel dom en, en, onontwikkeld. En, maar ze, was, ze kon mijn vader heel goed manipuleren... doordat zij uh, bijvoorbeeld deed alsof zij geloof was... terwijl ik ververtuigd ben dat het, het hele geloof haar niet interesseerde. Maar dat was een soort... Uh, ja... Uh, Tol die ze betaalde om, uh, om dan in huis haar zin uh, door te kunnen drijven. Dus als mijn vader liet, liet ze maar in zijn gekkigheid doorgaan. En dan kon zij haar eigen klein regeltjes en genoegens uh, onderhouden. En je vader? Ja, mijn vader was eigenlijk een, een, een, een, een pathetisch barhoofd. Uh, uh, ik heb ooit meegemaakt dat hij. Uh, tegen mij zei, uh, toen ik iets, iets in zijn ogen heel godslastelijks had gezegd... Satan, ga achter mij. <lacht> nou, als je dat als jongen van 14, veertien 14 hoort... <lacht> en je, je, je denkt nuchter, dan weet je dat je met iemand te maken hebt... die niet goed bij zijn hoofd is. En daar helpen geen pilletjes tegen, of geen voeding. Ook geen voeding. Nee. En, en, en hadden zij nou op de een of andere manier, denk je, door... Wie, wie jij was? Nee, nee. Ze konden zich niet voorstellen dat ik, dat ik was, dat ik ben geworden wie ik ben. Kijk, ik ben, mijn naam zegt al genoeg. Uh, uh, Theo, Theodor, dat bleek ik, voor van God. Nou, het was een demon door, Het was een <laughs> ging van de duivel, bleek je te zijn. Dat hebben ze nooit kunnen verwerken, nee. Wat is, wat is voor hun de, de, de, de, de zwaarste klap dan geweest? Op het moment dat je de gevangenis in moest, bijvoorbeeld? Of daarvoor? Al? Nou, daarvoor al. Daarvoor al. Want het rare is. Daar heb ik ze eigenlijk ook om gemiddagd. Dus toen ik een heel, eigenlijk de tegengestelde kant uitging. Van, van, die zij voor ogen hadden. Uh, toen bleef ze me toch nog volgen en wilde dan eigenlijk toch contact met mij. Toen dacht ik, ja, maar wat, wat is dat voor iets idioots? Er bestaat geen enkele geestverwantschap. Op basis van bloedsverwantschap, vind ik, moet je niet met mensen omgaan. Ook niet als het familie is. Nee, nee, dus dat zeg je ook. Ja. Dus dan ook niet. Je hebt ook wel eens gezegd dat je eigenlijk... En dat vond ik dan wel weer mooi om te lezen... dat je in, in je jeugd eigenlijk opgevoed bent door boeken. Ja. Ik heb heel veel gelezen en ik ontdekte dat er dus heel andere dat je heel anders kon denken dan mijn ouders. En dat ging steeds verder. Dus als ik een schrijver ontdekte die ik goed vond... dan uh, keek ik naar degene die hij als schrijver noemde en bewonderde. Dus die ging ik dan weer lezen. En zo verzamelde je langzaam een heel, heel ja, mozaïek van, van, van, van, van schrijvers... die je aanspraken en die iets te zeggen hadden. Welke schrijvers waren dat bijvoorbeeld? Nou, het gekke is, de allereerste, dat was... Uh, dat is die die Vadis heeft geschreven. En Vadis stond bekend als, als een heel, heel uh, ja, christelijk boek. Ja. En ik had het boek zelfs van mijn vader gekregen... want die dacht, het is wel goed voor hem als het Dan hij Dan wordt hij weer een christen, ja. Maar het is helemaal geen stichtelijk werk. Het beschrijft het, het conflict tussen de, de oude Romeinse denkwereld en, en het christendom. En uh, Petronius is de, een van de hoofdfiguren van die, die... dat is de, de geheime voorkeur van, uh, van Schenkewits. En Petronis, die. Uh, ja, die, die is een, is een estheticist. En dat is iemand, en dat heeft me altijd aangetrokken. Die zegt. Alles wat mooi is, is goed. En alles wat lelijk is, is slecht. Nou, als je zelf kunt bepalen wat. En dat doe je: wat mooi, wat mooi is en lelijk is. Dan staat hij dus ook vrij om te bepalen wat goed en slecht is. Dat we zeggen. Hij, hij, hij stelt zich op het standpunt dat de moraal eigenlijk je smaak is. En dat, dat trok mij aan. Wat vind je bijvoorbeeld mooi? Ik vind het mooi als, uh, als ik merk dat iemand... Een, een vriend die in nood is en, en dus publiekelijk wordt aangevallen... niet in de steek laat en ervoor uitkomt dat hij uh, met een bevriend is. Dus iemand niet laat vallen. Ik uh, vind het ook heel goed als... Uh, Ik hou niet van verraders. Ik vind het een deugd als, mens, als iemand zijn mond houdt... en anderen niet verraadt. Zelfs al heeft hij een hekel aan die anderen. Zelfs al heeft hij een hekel aan ja. die anderen. Heb je een voorbeeld van, van zo'n moment dat je dat, je, dat, je, dat je dat zelf bijvoorbeeld... Uh, je daarna gedragen hebt of iemand die je kent? Nou ja, ik heb natuurlijk in, in, in, in na mijn arrestatie heb ik dat meegemaakt en ik wist, Er waren gewoon bewijsstukken tegen mij gevonden. Ik kon, ik kon dat niet ontkennen, maar ik wilde, ik heb geen woord gezegd omdat ik uh, dan zou ik ook over anderen moeten gaan praten omdat ik geen zin in. Dat heb je niet gedaan. Nee. nee. Laat het even hebben over die. Want je, oké, okay, je gaat je huis uit, hè, of dat ouderlijk huis gymnasium gedaan en ja. gaan studeren. En je wist toen al dat je, dat je schrijver wilde worden. Um, nee, ik wilde, ik wilde helemaal niets niet. worden. <laughs> ja, dat is ook goed. Ja. <laughs> je wilde helemaal... Schrijven was voor mij een soort, soort tijdverdrijf. Uh -huh. Maar ik uh, nee, ik dacht niet dat ik daar mijn, mijn geld zou moeten verdienen. Maar je wilde helemaal niets worden. Maar wat voor idee van het leven had je? Nou, <laughs> ik, vond, ik vond avonturen met vrouwen en meisjes vond ik Vond ik verschrikkelijk leuk. Vond ik eigenlijk het leukste wat bestond. Dat zou ik eigenlijk wel de hele dag door kunnen doen. Zonder te vervelen. Want ieder avontuur, ieder mens is, is, is iemand anders. En gedraagt zich anders in bed. Ik, en heeft, heeft zijn eigen verhalen. Ik vind mensen heel boeiend. Ja, het is overigens wel weer grappig dat je dat... Als gereformeerde jongen toch? Dat je dat... dat, je, dat je... Ja, maar ik ben dus nooit gereformeerd geweest. Nee. Dat, dat hele geloof is... is is op mijn geval als, als uh, ik heb het van afgeschud als een honderd druppels water. Uh, het heeft niet gepakt. Nee, nee, maar goed, het is, het is te doen gebruikelijk... dat als je zo'n gereformeerde opvoeding hebt gehad... dat losbandigheid niet het, uh, het, het, het, het meest voor de hand liggende is. Daar hebben we een hele rijke literatuur aan in Nederland, toch? En jij hebt op een bepaald moment, dat, daar schrijf je ook wel over, ontdekt... dat, je, nou ja, dat meisjes makkelijk... Uh, uh, voor je, voor je file. Je hoeft er maar tegenover ze te gaan zitten in de trein, geloof ik. En je zat al te zoenen. Ja, en, maar dat kwam eigenlijk omdat ik. Uh, ik, was, <laughs> ik had helemaal geen seksuele opvoeding gehad. Dus ik heb alles wat, wat met vrouwen te maken had, heb ik helemaal zelf moeten ontdekken met, met val en opstand. En ik als kind, of, of jongen van veertien, dacht ik: hoe komt dat nou? Dat mannen altijd moeite moeten doen om uh, een vrouw te krijgen. Waarom, als je allebei wilt waarom, dan sla je toch een akkoord en dan doe je het. Maar nee, en, dus ik ben altijd heel uh, behoedzaam geweest. En, en, uh, dus als, als, als, als, als jongen. En toen heb ik heel langzaam ontdekt dat, hoe, hoe vrouwen in elkaar zitten. En mijn benadering, die heb ik altijd behouden. Dus ik heb altijd... Uh, altijd een vrouw meteen duidelijk willen maken van... Lars, je hebt niets van mij te vrezen. Ik doe niets waar je geen zin in hebt. Meteen bij de eerste afspraak. Dat is, dat is mijn, hele, mijn hele benadering. Je hebt niets van me te vrezen. Ja, en dat is ook zo. Maar, en verder? Of is dat het enige wat je dan... Uh... Ja, nou, kijk... Uh, uh... Het zit nog in heel veel mannen om, om allerlei dingen te doen... waar vrouwen geen zin in hebben. waarvan ze denken, ja, de vrouw wil dat toch ook? Want en, uh, dat, dat, dat leidt tot, tot allerlei spanningen. kijk, uh, als je bedenkt dat er zijn wel bordelen voor mannen zijn... er zijn geen bordelen voor vrouwen. Prostituees zijn vrouwen. Ja, behalve als het om, om homoseksuelen gaat. Maar... Um, de hele instelling van een vrouw is totaal anders dan die van een man. En ik heb heel geleidelijk ontdekt hoe dat, hoe dat functioneerde... en hoe ik daarop moest inspelen. Daar hebben we ook uit een boek geschreven, De Verleider. Voor de roman, De Verleider. Wat doen de meeste mannen bijvoorbeeld wat jij nooit zou doen? Nou, ik, laat ik het anders zeggen. Een van de dingen die ik bijvoorbeeld in De, in de Verleider beschreef is dat um, hoe later je op de dag je een vrouw aanspreekt... hoe eerder, hoe hoe eerder geneigd ze zijn je af te weren. Als je er over middags aanspreekt, dan, dan is het in, in zekere zin al ongevaarlijk. Want dan kunnen ze er nog goed over nadenken. Maar als je s'avonds om elf om, om uur of twaalf uur aanspreekt... dan denk je, ja, die wil met een bed. Nou, dat, dat, is gewoon, dat, dat werkt al niet zo. Dat werkt niet goed. Dus vroeg op de ochtend, acht uur ochtends. Ja, ja, ja. We komen hierop omdat je zei... Nou ja, goed, naar dat gymnasium Ik wilde eigenlijk helemaal niets. Ik wilde, ik wilde gewoon vrouwen om me heen. Meisjes om me heen. Ja. Maar toch al... En ik, vond het, ik vond het nog steeds heel leuk om te lezen, hoor. En, en, en films. Ik dus genoten voor cultuur. Wanneer ben je echt gaan... Want op een gegeven moment ben je wel gaan schrijven. Dan ben je met Paul Wijn van Houten... dat de tijdschrift Tegenstroom uh, begonnen. Dat nu... Je ziet het nog wel eens antiquarisch aangeboden. Heel, heel, heel veel geld waard trouwens, dat, dat literaire tijdschrift. Met wat voor ambitie begon je dat? Um, nou, we hadden toen genoeg geld om uh, uh, allerlei leuke dingen te doen. Een van de leuke dingen die ik vind dat je kunt doen. is te zeggen wat je denkt en, en dat te publiceren. Dus de, dat was de opzet van, van Tegenstroom. Het was niet de bedoeling om daar. Om daar geld mee te verdienen. We gingen vanuit. we leggen daar geld op toe. Maar dat maakte niet uit. Het is, een, het is een heerlijke luxe om. precies te kunnen schrijven wat je denkt. en dat ook nog eens te publiceren. Wat, wat, wat schreef je bijvoorbeeld op. wat je, wat je, wat je, wat je dacht. en wat een, een, een uh, genotsgevoel gaf. omdat je het gedrukt voor je zag staan? Ik begrijp je vraag niet. Nou ja, als je even terug in gedachten terugbladert door, door dat tijdschrift... en dan iets tevoorschijn tovert wat je toen bijvoorbeeld hebt geschreven... waarvan je nu nog steeds denkt, hey, dat, was nap, dat was plezierig om, uh, om gedaan te hebben... Ja, uh, ik, ik weet dat ik hier tegenover dichters zit. Maar ik, ik kan toch niet nalaten te zeggen. Ja, je gaat me beledigen. Ik voel hem al. <laughs> ja. Doe maar. Ik kan toch niet nalaten te nee. zeggen. dat ik een, een artikel uh, heb geschreven tegen poëzie. Ja, <lacht> dat... En uh, ik kunt er onlangs met Arnold Heumax nog over komen. Ja, Die deelde eigenlijk mijn mening. Die deelde daarover. je mening. Ja. Wat, wat was het mis maar... met dichters volgens jou? Nou, ik, ik vind. Uh, Gedichten maken, dat is een, een, een, een, een, een anachronisme, een, een, een vorm van de rederijkerij geworden. Uh, als je, als je wilt, gedachten wilt uitdrukken, dan kun je ze ook gewoon op papier zetten. Het hoeft niet op een bepaalde manier afgedrukt te worden. En waarom zou, zou een, een sonnet een bepaalde vorm moeten hebben? Waarom een keurslijf... Je, uh, je, je weet toch wat, wat multitudie droogstoppen laat zeggen in... Uh, in uh, de Max Havelaar, die heeft het dus ook over poëzie. Uh, ja, zegt de uh, droogstoppel. Als het nou, uh, het is drie uur en het is geur. Goed, dat, dat kun je laten rijden. Maar wat nou als het kwart over drie is? <tie> <Ja>. <tie> dat is ook... eigenlijk mijn bezwaar tegen poëzie. Je hebt nooit een gedicht voor een vrouw gemaakt? Nee. nee. Nou, dan hoef je niet zo verbaasd mee te roepen. <tie> nee. Dat zou niet in je hoofd opkomen. Nee. Waarom, waarom werk ik dat niet? Ik heb het ook nooit gedaan, hoor. Maar Ik, ik heb nooit voor iemand speciaal iets geschreven, überhaupt niet. Dus helemaal geen gedicht. En je zegt, we hadden dat geld. En dat geld hadden jullie omdat... Euh... Nou, Goed, dat is een bekend verhaal. Jullie hebben... Maar het blijft altijd weer interessant om erover te praten. Hermans heeft ook wel eens geroepen. Naar aanleiding van jou en van, van Houten. Van ja, maar god, die jongens hebben dan tenminste... ook de Nederlandse staat uh, nog eens een keer uh, opgelicht. Want die PTT, dat was een, dat was een, dat was een tamelijk ingewikkelde fraude. Kun je, ja. kun je hem in vijf minuten uitleggen? Hij is niet meer na te volgen, volgens mij. Nee. Nou, we namen spaarboekjes spa op, op uh, gevigeerde namen. Of dat we zeggen, op, op, op echte namen. Maar die hadden we dus uit het bevolkingsregister. Nou, die namen we op, die, die, op de naam van die persoon die namen we een spuibouwboekje. Daar... Dus je moest allerlei, dat beschrijf je ook... en je gaat allerlei steden door om ja, ja, ja, die, die boekjes ja, ja. te krijgen. Ja. En, en, en hoeveel van die boekjes hadden jullie uiteindelijk ongeveer, denk je? Oh. Ja, er zijn verschillende van die affaires geweest. Eén, de, een van de meest lonen was 80.000 gulden toen... Ja, dat, dat, dat kun je je niet meer voorstellen, maar dat was toen veel geld in 1963. Uh, je kon daar dus gewoon heel geriefelijk uh, ja. van, van leven van ja. wat jullie gedaan hadden. Ja, en, ja en maar je... we hebben ook nog buitenlandse postzegels. Maar al die technische dingen vind ik niet interessant. Nee, nee, maar je hebt het wel. Maar je, je, dus he, heel Nederland door. En was je wel eens... Wie had het bedacht? En nou, het was niet in heel Nederland, het was in de Randstad. Ja, de Randstad, maar sorry. Door die hele Randstad. Maar wie had het bedacht? Nou, wij, wij kenden iemand die werkte bij de, de, de PTT. Die had een hoge opleiding gevolgd. En die had met fraude te maken. Nou, dat was, die had ons tip gegeven. En toen wij die tip kregen, dus sprongen we bovenop. Was je wel eens bang tijdens, eh, tijdens, eh, tijdens die periode? Um, eigenlijk niet. Ik herinner me dat ik wel, wel een keer bang was toen op een morgen... toen dacht dat ze een operatie moest gaan uitvoeren... die veel geld zou opleveren, dat ik opstond. En, maar als ik dan eenmaal in de, in de auto zat en met mee bezig... dan uh, viel alles van mij af. Maar goed, je moest, je moest kantoren binnen. En, uh, ja, maar we hadden goede, goede valse identiteitsverwijzen. Maar was er nooit iemand die argwaan kreeg die je, die je dan zag... en die dacht, ja, maar wacht even, dit, dit, dit klopt niet? Nee, nee. Nee. Alleen de, de, de derde keer. toen is het, is het daardoor misgegaan. Dat we zeggen dat het in ieder geval de, de aanleiding geweest. Het ging mis omdat, je, omdat iemand. hoe zeg je dat? Nou, aan de, aan? De, ja, we hadden opnieuw. ach, dit, dit is veel ingewikkeld. Ja. Bij, bij, uh, ik geloof in, in Utrecht. Uh, uh, bij het bevolkingsregister uittreksels aangevraagd. Grote aantallen. En ja. daar, daar lette de postale recherche toen op. Wat maakte jou geschikt om, om, om, om, dat, om, dat, om dat uit te voeren? Nou, ik ben technisch helemaal niet zo uh, begaafd, maar ik had een vriend die was daar heel goed in. Uh -huh. Maar ik bedoel, je moet ook gewoon je moet het wel kunnen doen. Je moet dat kantoor binnen kunnen lopen, je moet niet gaan zweten, je moet niet bang worden uh, en je moet ook geen uh, scrupules kennen. Nou, nee, Nou, die scrupules die, die halen we sowieso niet. En, en, maar we, kijk, het, het begon ermee dat je op een, op een andermans naam een spaarboekje nam. Maar ja, je, je, je, had die, je had die gegevens, dus er was niks riskants aan. Nou, dan ging je. Later gingen die boekjes volstempelen met inlegbedragen. En uh, op, het, op de dag die het uh, opging op halen, dan hadden we identiteitsbewijs. En dan waren we gemachtigd. Nou, dan. identiteitsbewijs van, van de posterijen. Nou, de veilige kant toch niet met jouw afbeelding erop, en een andere naam? Je wordt betrapt, je gaat de gevangenis in het verhoor. Je zei daar al over. Ik, uh, ik, heb, ik heb nooit mensen. Uh, verraden. Nee. nee. Dat waren dus, we zitten nu al een behoorlijke tijd te praten. Maar ik denk dat je toen. in uh, toen je verhoord werd door de, door de politie. wat zei je dan? Ik zei maar één ding en dat zei ik op, op verschillende manieren en dat was, ik heb niets te verklaren. Dus ik zei, dat spijt me, heb ik ook niks op te verklaren. En zo ging dat maar door. Ik was dus heel beleefd. In zin om die mensen te schofferen. Dus je, je bleef wel beleefd, je hebt ze niet, maar werden ze, niet, werden ze niet woedend? Nou, ze, ze werden wel woedend, maar juist dat ik uh, ijzig beleefd bleef, uh, konden ze die woede niet goed uiten. Dat zakte weer weg. Ja, dus er bleef gewoon helemaal niks van, nee, van, van, ja. van over. In deze memoires schrijf je ook hoe je die gevangenis... als een soort, soort, soort ja, als een klooster bent gaan beschouwen. Hè? Als, een, als een, waar, een cel waarin je kon, kon, kon schrijven. Ja, nou ja, toen ik, toen ik gevangen zat, dat was natuurlijk een, een schok. Dus ik moest eerst even wennen aan het feit dat ik gevangen zat. Maar ik, ik ben praktisch ingesteld. Toen dacht ik, ja, wat kan ik hiervan maken? Hoe kan ik dit ik dacht ik, maar het is toch heel simpel. Ik heb gratis kosten in ik, ik kan schrijven wat ik wil. Ik ga nu een boek hierover schrijven. En ik ah, maak... Is die. dat toen dat je dacht van, hé, hey, maar dan moet ik maar gaan schrijven? Nee, ja, ik, ja, ik schreef al eerder. maar ja, tegenstroom al. Ja, maar ik had al een roman gepubliceerd ja. in tegenstroom, hoor. Ja. Uh, dus het, het was voor mij heel, eigenlijk heel simpel om, om daarover te gaan schrijven. Ik heb een, een prachtig verhaal. Ja, dat is het en geval, ik maak, maak dus van, van. Kijk, ik ben, Je zit net zoveel gevangen als je zelf wilt. Hè. Uh, uh, ik bedoel daarmee. Een, een monnik die vrijwillig naar een in een klooster gaat, zit ook in een cel. Dus ik dacht van. Die instelling moet ik hebben. Ik ga als een monnik werken aan, aan, uh, en schrijven. Maar dat betekent wel dat je die mentale U-bocht even moet nemen. Ja, maar dat heeft me dus niet veel moeite gekost. Nee. En waarom niet? Omdat het zo goed aansloot bij mijn, bij mijn levensinstelling. En die levensinstelling, die, die, nou ja, die heb je beschreven in, in praktisch verstand ook. Ja, hoe, ik... zou je die willen, hoe zou je die zelf willen omschrijven? Nou, dat, ik, dat je sowieso probeer, moet proberen uitsluitend kennis op te doen... waar je direct iets aan hebt voor je eigen leven. Dat kan een filosofische kennis zijn, maar ook ook praktische kennis en al het andere, alle andere kennis, heb je niks aan. Waarom zou je die opstapelen? Wat is andere kennis dan bijvoorbeeld? Nou, het is handig als je in Spanje woont en ik heb dus een tijd in Spanje gewoond. Pizza, ja. Dat je dat je uh, Spaans spreekt. Dus je moet Spaans leren, maar verschrikkelijk goed Spaans leren is helemaal niet nodig. En er zijn een hoop talen waarin het, het heeft helemaal geen zin om, om verschrikkelijk goed Engels te spreken. Dat, dat is verloren moeite. Het is wel grappig om te horen uit de mond van iemand die, die Casanova heeft vertaald, want Italiaans... Ja, ja, ja er... maar, maar hij, Casanova schreef in het Frans, Sorry, ja, dan maak ik nog een lelijke fout ook. Het, ja. Maar het Frans beheers je dus, dat wou ik alleen ja. maar even zeggen. Ja. Dat beheers je dus uh, ja. goed. En nu je het over Frans hebt, Henri de Montelan, die heb je ook vertaald, ja. toch? Ja, ja en Anatole Frans. Van, uh... Ja, die, over wie je ook nog een apart boek hebt, uh, hebt, ja. uh, hebt, hebt gemaakt. Dus dat Frans, dat beheers je gewoon heel, heel, heel goed. Maar, ja, maar ook... het, is ook, het is ook een... een... Het is een kennis die passief is, hè? Het die niet actief... Het, het spreken het, het gaat wel goed af, maar de, de, mijn, mijn passieve kennis is veel groter. En van die andere talen zeg je, als je je maar kunt uitdrukken, ja. dan is het genoeg. Ja. Dus je leidt niet uh, aan die Nederlandse ziekte uh, die eruit bestaat... dat als iemand een vreemde taal spreekt en je hoort dat het een Nederlands accent is... het hard gaat lachen omdat... Het niet uh, native genoeg klinkt. Nee, helemaal niet. Uh, uh, uh, je hebt mensen die hebben een, een, een speciale gave om talen goed te leren. Hè? Die kunnen zo. Ifonie is zo iemand. Maar uh, <laughs> ik vind dat een tamelijk onbeduidige man. <laughs> ik vind het wel heel grappig om te zien. dat hij dus op dat gebied. is hij dus. Nog steeds onbenullig, maar hij, is, hij, hij spreekt wel heel goed die talen, bewonderenswaardig. Ja, maar zegt onbenullige dingen. Ja. En daar schiet je ook niks mee op. Nee. Ik spreek overigens, dames en heren, in Brans met Boeken op Radio 1 met Theo Kars. Ik praat over zijn memoires van een slecht mens, deel 2, periode 1965-1991. Theo Kars, die Casanova vertaalde uit het Frans. Henri de Monteland, de vervalsers schreef. Een boek over het oplichten van de, van de, van de PTT... dat hij in de gevangenis schreef, waar we het net over hadden. De Verleider. En ook, en dat is misschien wel een van je... betere boeken. Ik wil niet zeggen dat de anderen niet goed zijn... Hm. maar dit is mijn lievelingsboek van jou. Dat is Praktisch Verstand. Dat is bij Querido uitgegeven. Dat is een soort handleiding. Van ja. Eigenlijk alles van wat je vanavond vertelt... dat zou je ook weer terug kunnen vinden... In dat, in dat praktisch verstand. Uh, je schrijft in de gevangenis de vervalsers. Dat gaat erover hoe jullie als, als, als, als, als groepje, zeg maar, die PTT hebben, hebben, hebben opgelicht. Nu is het grappige dat, dat ik de hele tijd zit te praten met iemand. die toch ook een uitgesproken individu is. En als ik me jou nou in één positie niet goed kan voorstellen. dan is het opererend in een groep. Maar het is je toch gelukt? Eh. Uh. Nou ja, min of meer. Uh, ik heb eigenlijk tot mijn, mijn 22e, 23e in een, in een groep gele, geleefd. Of een, een groep vrienden met wie ik behoorlijk intiem in omging. Maar dat begon al in die jaren uh, tegelijkertijd al af te kalven. En uh, ik, ik heb ontdekt dat ik iemand ben die eigenlijk het. Ja, ik vind het heel prettig om, om, om één vriend te hebben, of één. één een vrouw met wie ik alles deel. Maar ik houd niet van, van, van grote gezelschappen. En ik houd er helemaal niet van om, uh, om een groep te leiden. Of, en, en anderzijds wil ik helemaal geen onderdeel van een groep uitmaken. Dus ik wil ook niet geleid worden. En... Nu zeg je net één vrouw, maar we begonnen aan het begin van dit gesprek... hadden we het over, over, over een, een van je vrouwen die je verzorgde... Die, die, uh... Leed aan de schizofrenie, waardoor jij ook pillen eten en zo ontdekte. Maar dat was toch de tijd dat je ook af en toe op het boekenbal verscheen. met twee hele mooie vrouwen aan je. Aan ja, je, aan ja, een, Tot ja, groot verdriet ja. van alle anderen afwezigen. Ja. ja, dan was het eigenlijk zo dat. Dat <laughs> is een beetje raar. De mannen hebben altijd dromen over met, met twee vrouwen tegelijk. Uh, of twee vrouwen samen te wonen. En uh, die droom had ik helemaal niet. Maar onderdeel van de merkwaardige aard van die vrouw die schizofrenie, aan schizofrenie bleek te lijden, was dat zij graag een vriendin wilde hebben. Dus toen dacht ik, nou ja, als je als steeds tevreden is, dan wil ik best een vriendin voor je zoeken. En die is dus, het was dus wel een meisje met wie ik naar bed was gegaan, maar die is dus eigenlijk deel van ons ja, gezinnetje uit gaan maken. Maar het was eigenlijk, het zat, het zat helemaal niet in me om zoiets te willen. Nou, de... om therapeutische redenen heb ik dat eigenlijk gedaan. Ja, dat vind ik ook wel weer grappig dat je dat vertelt. Want dat iedereen heeft zich daar, maakt zich daar dan voorstellingen bij. Maar het is eigenlijk alleen maar om praktische redenen ja. ook dat je het doet. Ja. En hoe kom je zo praktisch? Dat weet ik niet. Zo ben ik geboren, denk ik. Ja, is dat zo? Maar ik bedoel, je hebt het over je vader en je moeder gehad. Dat waren geen praktische mensen. Nee, maar dat verbaast me. Als ik zie hoe... hoe hoe dom sommige mensen leven... dan uh, ja, kan ik alleen maar met verbazing daarnaar kijken. Ik begrijp, ik begrijp het niet. Uh, het enige wat ik kan zeggen is dat ik heb altijd... de drang gevoeld om, om te schrijven. Dus op schrift te stellen wat ik meemaakte. Daardoor dacht ik veel na over mezelf. En dat heb ik mijn hele leven lang gedaan. En ik, het is mijn ervaring dat mensen denken maar heel weinig na over zichzelf... Ze werken en als ze thuis komen, dan uh, ja, gaan, ze, gaan ze tv kijken... Of, of andere dingen doen om zich te verstrooien. Maar echt nadenken over zichzelf. Wat ze van het leven, leven verlangen. Hoe ze geleefd hebben, waarom ze welke fouten ze hebben gemaakt. Dat, dat doen ze eigenlijk niet. Wat is jouw grootste fout? Nou, de ik, ik, grootste, grootste fout... De grootste fout is, denk ik, dat ik ooit, ooit die verhaling met die, die vrouw begonnen ben... die, die, die, die uh, uh, schizofreen was. En de fout die ik maakte was dat toen ik haar uh, uh, uh, voor het eerst ontmoette... toen beviel ze me al niet. En de dag en de morgen erop kregen ze kregen we ruzie. Toen liep ze ook boos weg en toen dacht ik ook... daar ben ik mooi van afgekomen. Maar spiddags kwam ze toch terug... En nou, ik had dus nooit die fout moeten maken haar terug te nemen. Maar het grappige is nu dat jij nu een scène beschrijft... en mensen die dit horen denken dan, wat een, wat, wat een harteloze man. Waarbij we dan gemak schoven even vergeten dat je 17 jaar voor de gezorgd hebt. 15 jaar. Ja. 15 jaar, ja. ik blijf me dan vergissen in de jaartallen. Dus je bent helemaal niet harteloos. Nee, ik ben hard als het nodig is... Nog niet vaak genoeg, denk ik. Maar ik had toen beter. Ik had toen maar beter. niet harteloos. En harteloos is het iets anders, vind je? Ja, ja. Wat is het verschil dan? Nou, je kunt uh, um, uh, heel, op een hele emotionele, emotionele manier kun je hard zijn. Wetend, ja, dit moet ik doen. Dat is een, een, een, een ingreep die ik moet verrichten. Dat, dat kun je met pijn doen. Je hebt het net over je leven, hè? over je leven uh, schrijven... en je eigen leven voortdurend uh, als materiaal gebruiken om over te, over te schrijven. Je, hoort, je, je behoort dus niet tot, tot die schrijvers die als je ze een vraag stelt over een boek... en zeggen, ja, maar wacht nou, dan nou ga je te autobiografisch... En, en die daar bang voor zijn. Nee, ja, ik, ik begrijp die schrijvers helemaal niet. Ik begrijp niet hoe iemand anders kan schrijven dan ik doe. Je, je begrijpt niet de schrijvers die... Ja, boeken verzinnen. Je wilt niet verzinnen? Nee. Waarom niet? Nou, ik vind het leven op zichzelf... Uh, uh, uh, uh, wat ik heb meegemaakt, interessant genoeg om dat op, op papier te zetten. En waarom zou je met een verzinsel aankomen als je de realiteit hebt? Ik vind de kunst om die realiteit zo reëel mogelijk te beschrijven. Is dat moeilijk? Dat vind ik wel. Wat is daar moeilijk aan? Als je nou bijvoorbeeld aan Casanova... Het is wel mooi. Je hebt die, die, die hele Casanova heb je, heb, je, heb je vertaald. Waarom wilde je dat eigenlijk trouwens? Nou, ik, ik vond zijn met Maris, die twaalf delen bestaan... Dat was altijd een heel prettig reisgezelschap. Um, als, ik, als ik vloog had ik altijd wel een, een deel bij me. En je kunt niet nu met Maris vallen en dan, ze, ze pakken meteen. En hij schrijft voorkomen, voorkomen natuurlijk en, en, en eerlijk over zichzelf. Dat is het. En altijd, over, zich, altijd over, zich, over zichzelf. Ja, en hij kan ook heel goed relativeren. Hij is zelfbelangelijk een fouten beschrijven die hij heeft gemaakt. Hij beschrijft zijn, zijn, zijn, zijn successen uh, uitgebreid. Maar mm, de, de blunders die hij begaat en de, de, de, de vernederingen die hij, die hij meemaakt... die beschrijft hij ook mm, met veel verven. Is het beeld van Fellini, hè? we kennen allemaal de Fellini-film natuurlijk. Ja, maar Fellini Cas was iemand die een hekel had. Die had een hekel aan, hem. Ja, ja. ja. Dat is een... helemaal niet de, Cas de Casanova van Fellini, is niet de Casanova die juist met Marus kent. Casanova van Fellini, dat is, de, de, dat is zeg maar de, de, de, de, de stimulator van de, van, van de paringsdrift. En dat tot ja. de hele dag door. Ja, ja. ja en dat ja. klopt niet. Nee, dat klopt niet. Nee. Waarom niet? Nou, de, de Casanova was een. Was een Kijk, bij Jullie schildert Casanova als, als een soort uh, uh, uh, erotemaan. Nou, dat was Casanova helemaal niet. Bedoel, men heeft ooit uh, geteld, ik niet, hoeveel vrouwen met hoeveel vrouwen... het heeft gedaan in zijn, uh, zijn memoires in, in die periode van zijn leven. En er zijn nog, geloof ik, 160 geweest. Nou, ik ben er niet van onder de indruk. Dat is toch, toch niet het voorbeeld van een rokkenjager. Maar hoe komt het dat hij die agressie opwekt dan? bij, bij verlinen bijvoorbeeld, want ik herinner me die kast... Ik denk dat dat uh, pure jaloezie is. Maar jaloezie op wat? Op het gelukkige leven die je hebt gehad. Felini was kennelijk een heel gefrustreerd man. Nou, herken jij dat soort agressie trouwens ook? Dat, dat, dat, daar, heb nou... ik, daar heb ik natuurlijk ook wel last van gehad. Ik mensen die helemaal niets van mijn leven afwisten. En helemaal de buitenkant zagen. die dacht, nou ja wat een leven heeft die man. He, mooie vrouw, hij loopt er ja, een mijn beetje Mijn leven was zat. wel plezierig, maar op een heel andere manier dan zij dachten. Want? Hoe anders dan dat dan zij dachten? Nee, uh, nou, uh, of je nou het feit, of je me, met twee goed uitziende vrouwen of meisjes over straat loopt dat voegt niets meer aan je geluk toe, wanneer je het met één doet. Wat, wat, wat, wat wil je daarmee bewijzen? Wat zou je daarmee bewijzen? Um, kijk, ik, ik, ik heb dat wel geëxploiteerd. Maar dat was vanwege de reacties die het opriep. En ik, ik kreeg er weer meer aandacht. Maar op zichzelf vervoerde ik het... En aandacht, dat bedoel je, dat betekende dat ze je boeken meer zouden... zouden, zouden ja, daar werd over geschreven, dat was een sensatie. En een sensatie is nou voor, voor veel mensen en een betere reden dan uh, aandacht en iets besteden... Dan, uh, dan het feit of iets van, van waarde is. Wat ik ook wel goed van je vind, is dat je hebt ook heel lang, volgens mij... Uh... En dat las dan uh, Nederland, uh, wel denk ik Nederland altijd. Bij de kapper had je een column in, uh, in Actueel. Was het toch van, van, uh, ja. van BTR De Vries? Ja, dat was heerlijk. ja. <tossimus> ik heb dat vier en half jaar gedaan. En uh, ik heb daar alles in kunnen schrijven wat ik wilde. Het, uh, dat blad dat. dat, dat niemand landde er eigenlijk aanstoot aan. Want het was op zichzelf zo aanstoot geven dat, dat men dacht: nou ja, laat maar. Maar ik heb er zo, uh, heel veel leuke dingen in kunnen schrijven hoor. Maar je hebt, dus, je, hebt, je hebt nooit in die tijd gedacht van... nou, wacht eens even, ik, hè, de, de, de, de, de Casanova vertalen. Ik moet eigenlijk een column in de NRC hebben. Of, uh... Oh, nee, nee, nee. Ik, kijk, ik heb nooit zo bekommerd over mijn literaire naam. Want ik, ik schreef en, en vertaalde later ook... om in mijn inkomen, te voorzien, in, in mijn levensonderhoud te voorzien. Nou, dat... en. En ik schreef dus om te leven, om te leven. ik schreef niet om, om, om, om eer of aanzien te behalen. Daar, daar, daar heb je niets aan. En een literaire roem, een literaire prijs, daar, daar heb je nooit wakker van gelegen? Nee, nee. Of? nee, ik denk ook dat er iets heel erg mis met mij zou zijn... als ik opeens een literaire prijs zou krijgen. Dat past helemaal niet bij mij. En als je hem zou krijgen... Nou, dan zou ik zeggen, dank u wel. Maar... Dat is het dan. Ja. De, de, de periode die, die, die je nu moet gaan beschrijven. Daar ben, je, daar ben je nu mee bezig. Dat is zeg maar vanaf. En, en dit deel, deel 2, eindigt in 1991. Oh. Dit gaat, dat deel gaat dus door tot je, tot je sterft. Maar ja, je leeft zo gezond. Je kunt wel 100 gaan worden. Jawel, maar ik denk, Het is niet mijn streven om. Om heel oud te worden, dit is mijn om heel lang gezond te blijven. En ik weet helemaal niet. Ik denk toch. En, en, uh, je merkt toch, naarmate je ouder bent. dat bepaalde lichaamsfuncties. verminderen. Dat uh, je, je, je, je gehoor wordt minder goed. En uh, je ogen worden minder goed. je huid wordt minder goed. Dus dat, dat verval zet zich door. En ik, ik, heb, ik heb geen zin om om als een voorkomen de bloem uh, te eindigen. En je geheugen, hoe goed is dat nog? Oh, dat, is, dat is gelukkig uitstekend, ja. Want heb je veel, heb je veel dagboeken bijgehouden? Veel... Nee, nee, Want je, je boeken gaan, de, de, ja. verleiden, vervalt. gaat allemaal over wat je meemaakt. Ja. Maar je, je kunt het ook tevoorschijn toveren als je schrijft. Ja, en weet je wat het ook zo is? Uh, heel veel dingen, van ik denk, hoe is dat nou? Die kun je dan nou gewoon via Google kun je opzoeken. Gebeurtenissen Op bedoel je? Ik ja, heb bijvoorbeeld een, een, een schoolvriend uh, die ons vader was. Directeur van Kerk en Wereld. En ik dacht, ja, wat was er nou voor iets? Nou, toen dus ben ik gegaan, googlen, En toen vond ik alles... En de ene herinnering riep weer de andere op. Hadden de andere tevoorschijn. Deze periode dat die je nu beschreven hebt... is de periode dat je in de gevangenis zit. Ook een mooie... de gevangenis ook nog even niet uit wilde, hè? Want je was nog niet klaar. ja. Uh, het was zo, kijk, iedere gevangene heeft officieel recht op, op. Nou, geen recht, maar dat is een gunst. Op voorwaardelijke invrijheidstelling. Ik had daar... kon daar dus eigenlijk ook aanspraak op maken. Maar ik had er een probleem met de gevangenisdirecteur. het manuscript uit de gevangenis was gesmokkeld. Hij wist dat het boek zou verschijnen. Ik heb ook zelfs dat manuscript naar binnen wilde halen, omdat ik nog wilde corrigeren. daar moest ik er dan toestemming voor vragen, die kreeg ik niet. Die heb ik via een advocaat, het ministerie van Justitie... die hebben dan toch nog toestemming gekregen. Maar niet van die man die had een bloedhekel aan mij. En uh, die heeft ervoor gezorgd dat ik geen voorwaardelijke vrijstelling zou krijgen. Alleen, ik vond dat helemaal niet erg. Sterker nog, de datum van die voorwaardelijke invrijstelling die was zou op 23 december zijn. En iedereen, alle medegevangenen, zegt mij... goh, dat is heerlijk, ik zie je op 23 december. Ik vond het al niet prettig. Ik was helemaal opgelucht dat het niet doorging. Ik vind die, die, die kersttijd vind ik afschuwelijk. En ik, ik, uh, uh, ik wilde nog wat doorwerken. Ik was bezig met een, een ander roman schrijven. Uh, dus ik vond dat, dat helemaal niet erg. Toen, hè, toen kreeg ik op een bepaald ogenblik... Uh, in, ergens in, in januari bezoek van een ambtenaar uit Den Haag van het Departement van Justitie. En die zei: Ja, we vinden het ook heel vervelend dat, heel vervelend dat die, die VI, die voorwaardelijke vrijstelling, niet is doorgegaan. Uh, we hebben in de Haagse Post gelezen en toen bleek er een artikel daarover in de Haagse Post te hebben gestaan. En toen zei die man: Maar uh, nou, als wij het nog dat hadden geweten, was hij wel vrijgekomen. Wilt hij niet toch nog vrijkomig zijn? Nou, eigenlijk, eigenlijk niet. Het schrikpunt komt er niet zo goed uit. Ik heb nog één vraag voor je. Korte vraag. Op de valrepen. Ben je wel eens verbaasd over jezelf of niet? Over wat je doet? Of niet doet? Nee. Nou, Als ik, als ik terugkijk op mijn leven, ben ik, verbaas ik me erover... dat het mij gelukt is te leven <laughs> zoals ik heb gedaan. Dat, dat verbaast me. Maar niet als ik me dan echt in ga verdiepen. Maar dat is ook een mooie verbazing, toch? Uh, ja, het is een soort napret. Napret. Misschien moet zo je derde deel dan uh, gaan heten. Memoires van een slecht mens, deel drie, napret. Het was grappig, ik zag op, nou, grappig, op Twitter iemand die deel 2 had gelezen... en zei, en nou hoop ik ook dat, uh, dat deel 3 gauw, uh, gauw komt. Dat hoop ik eigenlijk niet... Want wat mij betreft ga je nog ja. gewoon tot je honderdste door en dan moeten we allemaal nog een tijdje wachten. Bedankt in elk geval. Ja, ook bedankt. Ik sprak met Theo Kars in Brands met Boeken op Radio 1. En ik sprak met hem over memoires van een slecht mens deel 2. Dat bestrijkt dus de periode 1965-1991. Boek is uitgegeven door Uitgeverij Atheneum. En overigens komt er ook een heruitgave bij een kleine nieuwe uitgeverij kwadraat. Van kwadraat? Van kwadraat gaat die heten en daar gaat het boek praktisch verstand opnieuw uitgegeven worden. Met aanwijzingen als valse vriendelijkheid of gespeelde vrolijkheid zijn gemakkelijk te herkennen als je naar de ogen kijkt van degene die ze voor Wend. Dadelijk, naachten, Max met twee dingen... en een gesprek met de succesvolle zakenman en filantroop... Jacob Gelddekker, die komt praten over Curaçao. Dit was Brands met Boeken, Radio 1.